De Afghaanse president Karzai heeft een onverwachts bezoek gebracht aan Marja. Die stad in het zuiden van het land was tot voor kort een Taliban-bolwerk... maar werd vorige maand door internationale en Afghaanse troepen veroverd. Het bezoek onderstreept dat er Karzai veel aan gelegen is... in Marja steun voor zijn regering te krijgen. De president had in een moskee een ontmoeting met ongeveer 300 burgers. Ook de Amerikaanse generaal McChrystal was erbij. De burgers klaagden bij Karzai onder meer over de corruptie van Afghaanse ambtenaren. Karzai beloofde hen de stad te herbouwen en voor veiligheid te zorgen. In Weert is een 39-jarige vrouw dood in haar huis gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Even later troffen agenten de ex-vriend van de vrouw zwaar gewond in zijn huis aan. De 43-jarige man overleed korte tijd later. Waarschijnlijk was er sprake van zelfmoord. De man en de vrouw uit Weert woonden tot voor kort samen. In de straat van Gibraltar zijn vijf passagiers van een cruiseschip gewond geraakt nadat hun schip door een hoge golf was getroffen. Hierdoor sloeg de ruit van een recreatieruimte aan diggelen. De vijf werden door rondvliegend glas getroffen. Een zwangere vrouw moest ter observatie naar het ziekenhuis. Woensdag vielen aan boord van een ander cruiseschip twee doden en veertien gewonden. en Dat voer langs de noordoostkust van Spanje toen hoge golven ruiten van een salon kapot sloegen. In de Eredivisie heeft Ajax zijn achterstand op PSV verkleind tot vier punten. In Rotterdam wonnen de Amsterdammers met 3-0 van Sparta. Feyenoord was uit met 4-2 te sterk voor Roda JC. Vanmiddag kan Twente de koppositie overnemen. Het moet daarvoor winnen bij RKC Waalwijk. Het weer. Vanmiddag veel zon, een graad of drie. Vanavond meer bewolking en in het noorden kan het wat gaan sneeuwen. Morgenochtend wat motregen, smiddags overal droog en 5 graden.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 Nou, bij het weer van vandaag hoort natuurlijk zo'n van La Vega Mambo No. 5. De eerste in de tweede uur van zondag in Kennemerland. Roemendaal op 105.8 fm en Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. En inderdaad, welkom bij het tweede uur van zondag in Kennemerland op CFM en AB Radio. Tot aan 5 uur zijn we bij je met onder meer uh, verslag van het uh, circuitpark Zandvoort. De Final Four die daar vandaag uh, verreden wordt. En uh, voetbal, Bloemendaal, SVI, momenteel, de ruststand was daar 2-1. En zodanig gaan we weer naar Cherk de, de Blauw toe, uiteraard, ja. voor het vervolg van die wedstrijd. We hebben natuurlijk nog een uitgebreide weers weersoverzicht. Uh, we hebben verder nog regionaal nieuws, nieuwe informatiepunten van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. We hebben uh, nieuws over de Tuin aan de Vlaamse Weg. En we hebben natuurlijk ook, we hebben ook nieuws over het café Het Hemeltje, want die gaan een jubileum vieren. En uiteraard houden we u op de hoogte van de tussenstanden van de eerdere divisie, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles <middels> un peu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux.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 een dans une un qui fait ce veut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens Nou, mijn Franse taal wordt uh, aardig opgehaald de, de chanter, laatste dagen. Onder meer met de courant van uh, Café Omste uh, in Sanfords. heel uh, artikel in het Frans. En ook de Franse muziek natuurlijk bij zondag in Kennemerland. Jorden, La balade des Chanceurs. We gaan weer snel over naar het voetbal de wedstrijd van vandaag. Bloemendaal tegen SVI. We verlieten Cherek bij een 2-1 voorsprong voor Bloemendaal. Hoe is het nu, Cherek? Uh, die stand is nog steeds 2-1. Uh, Dit uh, het voordeel van, uh, van Bloemendaal. Maar SVI probeert uh, te drukken. En uh, dan is Bloemendaal de bal gezet. Heeft aan de over het veld. Is het paaltje al. Paaltje al straks door. Nou, wie is er meer? Kan weer erbij komen? en nee, die kan er niet bij komen. En dat betekent dat SVI die bal kan oppikken, Maar het is van Jeroen rond dik, die meteen die bal weer ver overt. Zet hem gelijk weer voor? En hij komt Abrahams, en die wordt net uit de doel van En dan wordt hij doorgekoppeld door een uh, speler van SCI. Maar dan wordt er wordt een overtreding gemaakt daar in het centrum door uh, Alex Rijzenberger. Alex Rijzenberger, die net uit het strand gekomen is, uh, Voor kickhommers. Kickhommers moest eraf, want die kreeg pak voor uh, de rust. Een geweldige schop op zijn ja, op ze, op ze schijnbeen en kan gewoon niet verder meer. En dat betekent dat Alex Rijzenberger erin gekomen is op het middenveld. En dat uh, Tim Weren van het middenveld afgehaald is. En die moet dus uh, nu op de rechtsdekpositie overnemen. En Sander Beum die het bal uh, overneemt voor, uh, voor het betaal. Maar die uh, valt jou niet te bereiken. Het, S.V.I. S.V.I. heeft die bal goed plaatst aan de rechterkant van het, van het veld. En uh, die is nooit te halen door voor de, de nummer 9, Ronald van der Lucht. Dus die bal die gaat ver over de achterbein heen. En uh, Pieter uh, Rijtsma, de doelman van Bloemendaal, kan alle rust nemen om die bal uh, te gaan halen. En uh, kijken hoe hij hem zal gaan neerleggen om hem dan dus, uh, weer in het veld te gaan brengen. Kijk, Bloemendaal een aan aanval kan gaan opzetten natuurlijk. op het spel van S.V.I. S.V.I. wat nu de wind in zijn rug heeft. En dan moet Pieter natuurlijk rekening houden. Want ze komen natuurlijk niet zo ver als in de eerste helft. Dan is Normale zaak. Is het uh, Pieter Huislaan? gaat trappen met die bal. Schiet hem er ook. Komt uh, aan de middenlijn. Dan moet dan John doorkoppen. En John, uh, John wordt geduwd. En dat betekent in de cirkel. In de cirkel is uh, een vrije trap voor, voor, uh, voor uh, Bloemdal. Dus Jeroen de Dikke... die die bal uh, klaar Om te gaan trappen. Die, uh, nee, die laat het over aan uh, ...Robert Leunissen. ...Robert Leunissen die uh, komt er nu aan. Om die bal te gaan, gaan, uh, gaan trappen. Komt die bal van Leunissen. Leunissen uh, naar de rechterkant helemaal. Naar Sander Maar die kan er uh, niet bij komen. Het is Alek die niet bal goed oppikt aan de rechterkant. Plaat hem dan door naar Sanderbeug. Sanderbeug. Terug naar Beren. Beren moet die bal binnenhouden. Doet het dan ook heel goed. En is die bal weer terug in de cirkel waar hij net vandaan komt. Dus Sebastian Thomas heeft die bal in zijn voeten. Maakt een goede actie. Plaatsen ze aan de Michel Lavras. Michel Lavras. Want oh, Tim Jones, Tim Jones. Plaatsen hem in één keer door naar Sebastian Thomas. Maar die wordt net gehaald. En dat betekent dat nu aan moet oppassen voor die counter. Door Tim Jones die er goed tussen zit. En die bal probeert echt te spelen. Maar dat lukt niet. Het is net die die bal weer oppakt. Maar dat is Joos Hofke die er goed tussen zit met zijn voeten. En nou is het Paul John die er komt. Die tussen komt. Joos Hofke aan de linkerkant van het veld. Die plaatsen we Michel Lavras. Michel Averand. kan die erbij komen, Nee, die kan er niet bij komen. is het SVI die die bal kan oppakken. En dan moet Joost Hofker komen. Joost Hofker laat die bal rustig over de zijlane ingelopen. En dat betekent hem ingooien voor uh, Bloemendaal. De hoogste van de duk -Hout. Joost Hofker die gaat kijken waar hij kan, kan gaan gooien met, met de bal. Plaatsen we dan uh, richting Michel Abrams. Michel Abrams moet dan bij die bal komen. En maken een overtreding. En dat betekent een trap voor SVI. -E en dat we hier gespeeld hebben. Een kleine 12 minuten met de stand natuurlijk 2 2 Dankjewel Cherk De Blauw. We gaan eens even kijken naar de tussenstanden in de Eredivisie. divisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. En dat zijn drie wedstrijden. En in alle drie de wedstrijden is tot op heden nog niet gescoord. Get him along. We direct over naar uh, Tjerk de Blauw, Tjerk. En hier is stand 2-2 uh, geworden in die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en SVI. Het was in de, de 16e minuut, uh, van de tweede helft dat uh, SVI uh, scoorde. En ja, volgens de grensrechter van Bloemendaal was het buiten het spel. Maar de grensrechter de scheidsrechter hem. En die zegt gewoon doorgaan. Dus dat betekent die stand hier, 2-2 geworden is, in die wedstrijd tegen SVI. Zandvoort en AB Radio. Met zondag in Kinderland bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Het is lekker zonnig weer in Kindermeland. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. En dat betekent veel buitenactiviteiten: veel sport, voetbal en noem maar op. En uiteraard ook. De races op het circuitpark Zandvoort. Daarop komen we straks uiteraard weer terug in dit programma. Maar eerst even wat ander nieuws. Ja, en we zijn al aan het begin van, het, uh, van dit uur. Er komen nieuwe informatiepunten op Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland krijgt er komende jaren drie nieuwe informatiepunten bij.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 Met de uitbreiding kan het Nationaal Park meer mensen bereiken en beter informeren. Elk informatiepunt krijgt een eigen thema. Op landgoed Elswoud is dan landgoederen en cultuurhistorie. Bij het Kernelmans kunnen mensen in de toekomst terecht voor informatie over kunst en klimaat. Mogen we heel even onderbreken? Ja, ja, zeker. We hebben een penalty. Oké. Okay. Dit is Tim John, Die scoort die penalty. En dan zo staat het hier 3-2 weer in de wedstrijd. Het was een hoekschop die genomen werd door Paul Jones' broer. Aan de linkerkant van het veld. En de speler van SVI pakte hem op zijn hand. En dat betekent een terechte penalty natuurlijk. En zo staat die stand hier weer. 3 tegen 2. Oké, okay, dankjewel Cherk En uh, met excuses, Albert Jones. Maar ja, de voetbalwedstrijd is natuurlijk uh, belangrijk. Benny dat je Boos. Ook al. Benny Boos, als ze maar voor staan. 2 okay. staan ze weer voor. Hartstikke goed. Uh, even het verhaal afmaken. Het streven is om dit te combineren met het nieuw te bouwen Pieter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 Nou, we wachten het allemaal af. We hebben nog wat ander nieuws voor je, want de oude profclub HFC Haarlem probeert een doorstart te maken. En hij heeft HFC Kindermeland gevraagd of ze samen willen gaan werken. Al dus RTV Noord-Holland. Voorzitter Peter Landstaart van Kindermeland geeft aan dat de club gezond is, maar dat hij nog vrijwilligers mist. De leden mochten kiezen. Of de handen uit te mouwen, of een onderzoek naar een fusie met HFC Haarlem. Nou, de leden waren duidelijk en kozen voor het onderzoek. Landsaat hoopt binnen twee maanden meer duidelijkheid te hebben. Hoor je de opvolger van Back It Up? Inderdaad, de nieuwe single van Carol Emerald. En wederom een uh, grote hit voor deze Nederlandse dag. Circuit Park Zandvoort is dit deze update. We schakelen snel over naar Circuit Park Zandvoort. De Final Four wordt daar uh, dit weekend verreden. En we zijn uiteraard heel benieuwd hoe het daar gaat. Jaap Koper. Nou, voor, uh, voor een duo uit uh, Aardehout en uh, Zandvoort, uh, dan heb ik het over Sebastian Blekemolen en uh, Ronald van der Laar. Uh, Gaat het zonnetje wel schijnen. Maar of ze genoeg hebben om de titel binnen te halen, dat is nog uh, maar de vraag. Want dat komt omdat hun andere concurrenten. en dat zijn uh, de, de, de, de, de equipe van uh, Theo uh, de Prenter en uh, Rob Laat. en Jeroen Den Boer en Leon Rijnbeek. die rijden ook uh, in hun divisie op kop. En dat, uh, daar schieten zowel Van der Laat als Blekenmolen niks mee op. De enige wijze, of tenminste de enige equipe die er dus wijzer van wordt is de equipe van uh, Jeroen de Boer en Leon Rijbeek. Want die rijden op dit moment op plek 7. Ze, uh, voeren de, ja, ze voeren het uh, veld aan in de divisie 3. Zij zijn koplopers, ze rijden met een BMW. En ze hebben ronden achterstand op die uh, grote koplopers dan... met de Porsche, Sebastian Bleekemolen en uh, Ronald van der Laat. Nou, zij uh, worden achtervolgd door de auto 105. Dat was even tot voor kort. Dat het nu nog uh, zo is, uh, is uh, nog maar zeer de vraag, want inmiddels is die 105 uit, uh, uit ja, weggevallen. Dat is de, de auto van Jeroen Schotterhorst en uh, Belen, die, uh, die is weggev weggevallen. En inmiddels is uh, Van het Hof en Apres en Werkman daar weer uh, teruggekomen. En die heeft zich uh, precies in, in uh, tussenin uh, gepositioneerd uh, met de nummer 3 uit de, de divisie 1. En dat is die hele grote sil silhouetwagen uh, waar onder andere ook Mike Hezelmans in rijdt, ja wel een naam uh, vandaag in, uh, in deze TNT race want Mike Heesemold heeft ook een uh, behoorlijke plat ervaring als het gaat om via GT-races uh, rijden. De vierde plaats uh, is, uh, als we dan toch nog even verder gaan over de familie Bleekemolen. Kees Bouwhuis en Michel Bleekemolen die rijden op dit moment op de vierde plaats uh, rond met de Porsche. En dan rijdt ook nog zelfs uh, zoon Jeroen nog mee en die rijdt dan met een, uh, met een BMW, een uh, behoorlijke grote BMW van uh, ongeveer de... De CC moet hij samen met Peter van der Kolk. Nou, die uh, twee jongens die uh, kenden elkaar uh, uit de, de GT4 van het afgelopen seizoen. Dus toen uh, reden ze in een corvette en daar waren ze ook nog wel voor een deel succesvol. Nou, van der Kolk en uh, Jeroen Bleekemolen rijden nu op de 18e plaats uh, rond. Dus uh, echt heel erg spectaculair is dat uh, dan niet. Uh, de situatie zoals die op dit moment is uh, na een, uh, na een nou, laten we zeggen, na drie uur rijden is dus als volgt. Uh, Sebastian Bleekman samen met uh, Ronald van der uh, Leiden op dit moment uh, de, zeg maar, uh, de wedstrijd. Daarachter zitten dus uh, Van der Boff, Apris en Werkman. Dan nieuwe huis samen met uh, Heesemans onder andere. Die vinden we dan op uh, plaats 3 terug. In de divisie 2 uh, uh, zijn de koplopers natuurlijk uh, de mensen die vorig jaar de, de titel wisten binnen te halen. Dat is uh, Laat en Theo de Prenten. Daarachter vinden we dan op met uh, auto nummer 204 Leo en Sander Edman met een BMW 130i. En zij worden weer achtervolgd door Sandra van der Sloot en Rob Boerekams. Maar volgens mij zijn inmiddels zijn die twee al van plek gewisseld en rijdt die equipe nu voor de, de equipe van Edman. Uh, zoals dat net is uh, bij mij is binnengekomen. Dan uh, hebben we natuurlijk nog de divisie 3. Dat is Jeroen Den Boer en Leon Rijnbeek. Die rijden daar vooraan. Zij worden achtervolgd door de Clio van. Uh, Um, dan moet ik even, even kijken, want dat is het plaatje weer omslaan. Ik weet het altijd niet, helemaal uit mogen, maar dat is uh, de equipe van Van der Helm Stagenburg in de groot. En daarachter dan uh, de familie Steenmatch met, uh, met een Clio. Die vinden we dan op plek 3 in de divisie 4 is het dan uh, de, de, de stand als volgt. Uh, daar uh, rijdt uh, op uh, dit moment uh, 417 vooraan en dat is de auto van Marcel Roerveld en Bas Baars. Bekennen ze van de toerwagen Diezel Cup met die Volvo. Daarachter vinden we dan uh, auto 410 van Lef Friedman en Teun van Dam. En die rijden in een Toyota Auris rond. En daarachter dan is het nog, uh, nog één ekkie. En die is uh, bezet door de familie Braams samen met Duncan Huisman. En dat uh, is uh, de situatie zoals hier is. En dan hebben we ook nog even kijken voor uh, de, de, de Zandvoortse uh, inbreng. Op de 31 e plaats rijdt uh, Peter van Tijn samen met Peter Put. En op de 40 e plaats vinden we Marijn van Kalentuit samen met Danny van Dongen onder andere terug. Uh, helaas uh, voor, uh, dit, uh, voor deze equipe. Vorige ze, keer dachten ze succesvol te zijn. Toen uh, dachten ze de wedstrijd te uh, hebben gewonnen, maar dat bleek dus niet het uh, geval te zijn. Doordat een van de rijders één minuut te lang had gereden. Dus dit is met nog een uur rijden uh, de situatie zoals die nu is. Ja Vandaag de finale op het circuitpark Zandvoort van de Winter Endurance Kampioenschap. Betekent er ook dat er uh, veel toeschouwers zijn, Jaap? Nee, nee? dat trekken in de regel helemaal niks. Het is uh, gewoon uh, oude jongens krentenbrood en uh, lekker onder elkaar uh, rijden. Het is meer een feestje van de rijders dan, uh, dan dat het uh, voor het publiek is. Uh, het publiek uh, dat, uh, meldt zich meestal bij de paardraces. En dan moet je nog maar afwachten hoe, uh, hoe het dan gaat. Het, uh, de aanloop is overigens wel uh, begonnen. Want uh, gisteren sprak ik Peter van Tijn en uh, die zei van... Ja, ik kreeg uh, een mail binnen en toen was het uh, deelnemersveld al helemaal vol. Dus, okay. uh, dus het ging uh, ja, wat deze race betreft. En waarom is deze race dan zo belangrijk? Nou, er dus willen nog een aantal rijders die willen dan gewoon het een en ander uitproberen voor, uh, ja, voor het uh, grote seizoen. Uh, voor het uh, nieuwe seizoen van, uh, van 2010. Uh, je ziet dan bijvoorbeeld uh, auto's als een Radical. En misschien ook nog hier en daar een verdwale GT4 uh, waar, uh, waar er nog uh, aan, uh, aan gewerkt wordt. Of een Clio uh, wordt, uh, wordt ingezet. En dat heeft allemaal te maken van, uh, van ja, zoveel mogelijk kilometers maken. En kijken of we uh, alles uh, wel goed op orde hebben staan. En dat, is, uh, is, dat is een beetje het uh, verhaal eigenlijk van de Final Four. Dus wat, wat het publiek betreft, nee, dat is het niet. Maar uh, voor uh, de rijders is het uh, meer een testbeurt. Ja, als het maar gezellig is, Jaap. Toch? Ja, nou ja, voor de rijders wel. Maar ja, voor ons, uh, zeg maar, media wat minder interessant. Je komt wel wat binnen maar ze zijn wel wat ontspannender en normaal gesproken is het bij A-evenementen als het echt om gaat, ja, dan willen ze nog wel eens in die, uh, zich een wel uh, terugtrekken en dan heb je dat, uh, dan heb je dat soort uh, dingen te maken. Hey, ja, dankjewel en uh, voor de finale komen zo rond half vijf bij je terug bij Zondag in Kennemerland.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 Zondag in Kermeland. muziek gesproken bij zondag in nou, Daardoor hoort deze plaats zeker ook bij. Je hoorde Matthew Wilder en Break My Strides. Gaan we gaan weer snel over naar Cherk de blauw voor de voetbalwedstrijd Bloemendaal S.V.I. Cherk. In de stand 3-3 geworden in die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en, uh, en S.V.I. en het was uh, net S.V.I. die scoorde. Die bal die kwam voor, die werd weggetrapt. Dan kwam in de kluts en kwam dan uiteindelijk toch nog voor de speler van S.V.I. die stond uh, voor het doel en die konden we zo intikken. En dat betekent hier dat die wedstrijd 3-3 uh, staat op dit moment. Ja en uh, hoe lang hebben we nog? gaan een minuut of 5-6, zeker in die wedstrijd. Betekent de Strand op dit moment 3-3. Drie tegen drie. En uiteraard straks meer, want dan gaan we de finale nog even meenemen en het naverslag van deze wedstrijd. Let's go! Not even jingle game. Beautiful, I want to enough. Hey. Did you see the light? Has met zo'n lekker nummertje op de zondagmiddag bij CfM en AB Radio. Dan word je wel wakker, lijkt me zo. Je Rio uh, e. en Wake Up. Uh, ja, gewoon uh, Serenade heet het eigenlijk. Een lekker singletje. Het slot van de wedstrijd van vandaag. Bloemendaal SVA komt een aanval aan de rechterkant van het Velders snel. Dus die zet die bal voor. Komt die bal! En die zaten er zo wat in, zeggen. Dus dat was een hele goede actie van Wattersnel. Maar hij gaat net te langs de kruising voorlangs. En dat betekent dat die kant bekeken is. En dat het SVI nog een aanval kan gaan opzet. Zo'n een wedstrijd hier vandaag. Om aan te kijken dat twee honderdduizenden. Een veel doelpunt. 3 tegen drie, natuurlijk. De stand op dit moment. Maar dat betekent dat er nog gewoon alles mogelijk is in die laatste minuten. Hier op de bergen. Dus het is een doel van het SVI. Die pakt die bal op. Gaat er meteen ver en die trappen. Moet je gekopt worden. En Joost op goed weg komt. Maar het is SVI die die bal weer oppakt. Komt naar de linkerkant van het veld. Komt die bal dan? En die gaat uit. Dat betekent dat Joost die bal nog knop gaan halen. En nog een keer in het spel kan gaan, gaan, gaan brengen. Joost Hofke pakt die bal op. Gaat kijken waar die één kan gooien. Gaan naar de linkerkant. Dan moet daar Tim Jones tegen komen. Tim Jones pakt die bal niet. Komt er niet bij komen. Maar die bal wordt die over zijn aan nee, betekent het weer om een ingooi voor, voor uh, Bloemenal. Nou, nee, hij gooit dan aan de andere kant op SVI. SVI gaat die bal halen. Dat betekent dat die naam op kunnen gaan opzetten. En hoe lang hebben we nog in deze wedstrijd? Het is nog een minuut of. Uh, hier zeker te gaan, denk ik, hier op de werkweg. Op op SVI gooit die bal in. Gaat dan richting de Spitsen. Wat is de dikke die hem goed weghaalt. Toch komt die bal weer bij SVI. En dan moet er grijze ijzerwerken achteraan. Alles ijzerwerken. Pak die bal erop. we een overtreding. En dat betekent in, in de cirkel een... een, een, een, een, een... In de cirkel om overtreding die voor zie uh, SVI. SVI gaat die bal snel nemen. Plaats dan meteen aan de linkerkant van het veld naar uh, Henk uh, Svier. Henk Svierf zegt die bal aan de rechterkant. Krijgt dan een Tim Timberen bij zich. Timberen, plaats die bal goed tegen zijn benen aan. Zoals hier. En dat betekent dat Roemedaal kan gaan ingooien. Roemedaal, Alex Iijzeberger aan de rechterkant van het veld. Pak die bal op. Kan het niet meer houden. Dat betekent dat hij een ingooi voor, uh, voor uh, Roemedaal. Dus Aan Alex die mag gaan gooien. Zegt uh, Tim Timberen. Doe jij het maar. Timberen die net was van zijn rug had. Dus je moet eventjes uh, krachten pakken. Ja, Komt die ingooien. Dit Is Tim Jong. Tim Jong. Ballers zijn voeten. Gaat kijken wie een keer spelen. hem door naar de Aalgijsberg. Aalgijsberg naar Watersnel. snel. Die kan hem weer niet binnenhouden. Dat betekent een ingooi voor SVI. Aan de kant van het veld. SVI. Gaat kijken wie één een keer gooit. Gooit hem wel maar. de nummer 11 hangt. SVI. Heet de ballen zijn voeten. Ziet je spitsen lopen. Dan moet je route dikker komen. En die plaatsen terug naar de Doelman. En dat betekent dat er niks aan de hand is. En daar kan je niks aan doen. En dat mag van En dan komt hij wel ver en diep richting de spitsen van Boerderhammen. Die kunnen er niet bij komen. Dat betekent dat SVI nog een keer eruit kan komen. Dan is daar uh, uh, die die bal ook pakt. Jeroen de Dikke, nog een keertje. Komt die bal aan de rechterkant voor de uh, nummer uh, 16? Terry Leuna. Die houdt die bal hoog voor. Het is de thomas die hem wegtrapt. Is het Joost Hofke die hem pakt? En die kan hem niet houden. En dat betekent dat die bal dus. Uh, <coughs> Dat, die, dat er niet een hoi komt van mensen wie hier. Joost Hosker komt er weer weg. Moet nog een keer koppen. Doet het dan ook. En is Samen die is Deun die je dus uh, weghaalt. Maar dan is Tim Jones. Tim Jones heeft die bal zijn voeten. En dan wordt er een overtreding gemaakt met Tim Jones. En dat betekent een uh, vrije trap voor Vloegendaal. Joost Hosker legt snel die bal klaar. Zal hem lang en diep gaan, uh, gaan trappen richting, uh, richting de spitsen natuurlijk. Het is de schijfje. Kijk, geeft het zijn te aan die bal. Plaatsen dan op Tim Jones. Tim Jones ballen voeten. zijn voeten. Gaan kijken hoe die heeft gespeeld. Plaatsen hem een aan de rechterkant. En die bal die komt niet aan. En dat is uh, don En dat betekent SJ er nog uitgekomen. Dus leuk is hij die, die bal kan halen. Leunen is Dus De Joost Hofke die hem goed wegtrapt. Dat is ook gevaarlijk geworden hier. En dan is denk ik het SVI hier vlak voor oh, mijn neus. Dat hij nog een ingooi kunnen gaan negen. Gaan de rechterkant van het veld. Het is dus daar. Komt die wel. De Joost Hofke die die wel niet kan houden. Komt die wel. Komt die bal voor. En die gaat vernaast. En dat betekent dat die kans gekeken is. En dat uh, Pieter maar uh, de doelman van, uh, van, uh, van, uh, van uh, de Boebenaal. Uh, die bal kan gaan pakken. En die zal hem ver en diep gaan, uh, gaan trappen. Even een soortje later. Dus Pieter van die bal oppakt, die gaat hem aan de neerleggen en uh, gaat hem gaan trappen. Schijt even, staat te kijken. Pieter Rijt, dan gaat de even die bal. Kees Nui de trainer van als de dat drukte coach komt die bal dan richting Kim Jones. Kan Kim Jones erbij komen, twee man in zijn nek. En dat betekent dat, uh, dat uh, die bal snel genomen kan gaan worden. Uh, dus dus Jozovke, die moet gaan... Uh, Jozefke, die zal gaan trappen, maar die bal die moet eerst bij hem komen en, en dan uh, kan hij hem gaan, gaan, gaan, gaan trappen. Dus uh, Joost Hof, krijgt die bal klaar? Moeten we daar al ver naar voren om te kijken of ze nog wat kunnen doen? Paul uh, Jones staat er, Tim Jones staat er, Woutersnel staat er. Komt die bal al richting uh, Woutersnel. Die kan er niet bij komen, 6 jaar die, ja, die wegkomt. En dan moet die bal nu weggehaald worden, daar. In de verdediging van de van Honboerderdams. ze met de hier tussen zitten. Die moet doorspelen, naar Woutersnel. Woutersnel aan de rechterkant. Moet er al snel uit de gaan. Doet dat er ook heel goed. Gaat om ze maar heen. Moeten we nu voorrijden. En er zit Paul John die erbij kan komen. Maar die kan hem niet goed transporteren. Dus die bal die wordt weer uitgehaald uit het doelmond van de SCI. En dan komt die bal gelijk de richting de verdediging van Bloerdaal. Maar Sebastian Thomas die dirigeert hem meteen weer door naar Wouter Woutersnel aan de rechterkant van hetzelfde. Die kan die bal niet houden. Dat betekent SCI die bal weer opgepakt. En die gaat meteen weer richting de spitser van de SCI. Maar die bal gaat dus over de zijde heen. En dan mag Bloerdaal gooien aan de overkant van hetzelfde. Aan de rechterkant. Sebastian Thomas gaat kijken waar hij één keer gooien. Sebastian Thomas ziet dan Tim John komen. Tim John kan die bal niet houden. Dat betekent SCI wederom eruit doen komen. SCI plaatst meteen diep richting de spits. Dan moet Leunis die die bal pakken. Doet hij dan ook. Die trapt hem weer verder naar voren. Maar is SCI wederom die die bal kan pakken. S.V.I. aan de linkerkant van het veld. Of Svier. Svier. De linkerkant naar de Sebastian Thomas. Die goed eruit gooit die bal. En dat betekent een in de overkant van het veld. <coughs> aan de linkerkant voor SCI. Hij zit op staat te kijken of ze plok. Ik weet niet hoe lang je nog laat doorgaan. Maar en ik heb tijd. En dat betekent dat die wedstrijd afgelopen in een 3-3 stand hier op de weg weg. Oké, okay, dankjewel Tjerk voor jouw verslaggeving bij uh, Zondag in Kennemerland. 3-3 de eindstand, dus Bloemendaal tegen SVE. En we gaan nog even naar het NK schaatsen kijken. Ja, even, uh, even een uh, tussenberichtje. Elma de Vries, dan uh, hebben we het over uh, de NK uh, Allround, uh, heeft die, zij gewonnen. Dus Elma de Vries is kampioen van Nederlands kampioen Allround geworden. En daar moeten we natuurlijk een plaat voor gaan draaien. Hier Doen is Pendal Ballet en gold. today.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 Ja, ja. Nou, volgens mij kent iedereen wel deze plaat die nou luistert naar de radio CFM en AB Radio. Zondag in Kinderbelot, nog tot aan vijf uur vanmiddag bij je. En we zijn alweer aan het einde van uur 2, albert John Time flies when you're having fun, hè? Zo is het maar net. We hebben genoeg berichten, sportberichten, internationaal, nationaal, dus blijf luisteren naar AB Radio en CFM. Zo dadelijk zijn we terug. Loving Sproovel is de laatste voor vieren. Summer in the City.